He, die hebben gezegd, van wij willen graag, ook omdat er een school is, dus wij willen graag dat verkeer afsluiten daar. En, en eigenlijk zonder dat er eigenlijk goed nagedacht wordt over verder, wat zijn dan de betere alternatieven. Want als iedereen er straks over de Vermelle laan gaat rijden, bij wijze van spreken, dan zijn we alleen maar verder van huis. Nou is mijn spreektijd ongeveer wel op, denk ik. U gaat lekker. Dan wil ik eigenlijk vragen aan, aan de leden of dit uh, voor één partij als bespreekstuk door zou moeten naar de raad. Als dat niet het geval is, ik zie dat dat niet... Meneer Hendricks? Ja, voorzitter, er hangen voor mij een aantal moties en amendementen in de lucht. Dus dan is het voor mij een bespreekstuk. Ja, lijkt me, lijkt me goeie. Wij zullen dit punt als bespreekpunt doorvoeren naar uh, de eerstvolgende raadsvergadering. Uitstekend. Dank u wel. Dan sluit ik hierbij dit agendapunt. En dan gaan wij door met een portefeuillehouderswissel. Te weten, de heer... Meijer voor de komende drie agendapunten. Waarbij wij beginnen met agendapunt 9. Toekomstbestendige bluswatervoorziening. Een toekomstbestendige bluswatervoorziening is noodzakelijk om de verschillende soorten knelpunten in de huidige bluswatervoorziening duurzaam te ondervangen en risico's Is iedereen aanwezig, zit iedereen, is iedereen ook aan het luisteren, dat niet. Ik doe, ik doe het nog even opnieuw. Een toekomstbestendige bluswatervoorziening is noodzakelijk om de verschillende soorten knelpunten in de huidige bluswatervoorziening duurzaam te ondervangen en risico's adequaat af te dekken. Een keuze voor watertankwagens geeft op lange termijn zekerheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en doelmatigheid van de regionale bluswatervoorziening. De realisatie van de repressieve oplossing voor de gemeente in de veiligheidsregio Kennemerland vraagt om een gezamenlijke solidaire keuze in alle negen gemeenten in de regio. Tot zover de inleiding en dan gaan we gebruikelijk even in de zaal kijken of er op dit punt een inspreker is. Ik zie dat dat niet het geval is, dus dan kunnen wij uh, doorgaan met de commissieleden. En dan zou ik eens willen beginnen, uh, zo links voor mij in het midden bij het CDA. Dat is heel aardig van u voorzitter. Voorzitter, het CDA uh, steunt uh, dit uh, voorstel uh, omdat het uh, ja, de best practice is. Voorwaarde is wel dat het uh, gezamenlijk gaat gebeuren in de regiogemeente. Dat staat ook in het raadstuk, in het voorstel. Uh, en wij hebben gezien dat er ingetekend is uh, een bluswaterauto, tankauto, wat ik me ervan moet voorstellen, in Zandvoort. En dat is voor het CDA wel een hard punt, dat dat overeind blijft. En dan is het voor ons een hamerstuk. Dank u wel. Dan gaan we naar de overkant, uh, D66... De heer De Graaf. Ja, dank u voorzitter. Ik uh, kom eigenlijk helemaal uh, verenigen met hetgeen uh, de, de heer Mettes heeft gezegd. Uh, wat ons betreft, als de watertankwagen, hoe die ook heet, er komt. Wij vinden het overigens jammer dat dat pas in het vierde kwartaal uh, gerealiseerd kan worden. Ik vraag de wethouder of de wethouder, de portefeuillehouder, of dat niet eerder kan. En wat dan de bezwaren zijn om dat eerder te kunnen realiseren. Maar verder is het wat ons betreft ook een uh, hamerstuk. Dank u wel, de heer De Graaf. Dan gaan wij naar de overkant VVD. De heer Drommel. Dank u voorzitter. Um, het vraagt om een gezamenlijke solidaire keuze. En dat snap ik ook wel. Want je kan niet alleen voor de ene plek een brandblus-tankwagen neerzetten... ...en ergens anders weer iets anders. En wel een gezamenlijke VRK hebben. Um, en persoonlijk had ik mij bedenkingen ook tegen die bluswagens. Maar het is gewoon een persoonlijke titel zou ik dan maar zeggen. En ik vertrouw wat dat betreft ook meer op de expertise van het VRK zelf... Dus mijn persoonlijke aversie tegen deze manier van bussen zet ik dan hierbij opzij. Um, en ik ben onder de indruk, zoals zij dat ook opgepakt hebben, en ook die Q&A situatie die ze erbij geleverd hebben. Ik praat mijn tijd een beetje vol, omdat je gewoon niets meer te vragen hebt. Dank u. Amersdruk. Dank u wel, heer Drommel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, de, de... Met wagens blussen gebeurt, gebeurt sowieso al in eerste instantie, dat is helder en nu gaat het om het secundaire bluswater, dus na het eerste kwartier. Um, het stuk spreekt over veiligheidsoverwegingen en het feit dat de nieuwe waterleiding uh, onvoldoende waterdruk en dus onvoldoende bluswater lever. Nou, Veiligheid is natuurlijk een belangrijk argument en dat de keuze van Waternet en PWN hiervoor tot dit probleem leidt, dan is de oplossing ik denk ik ook een adequate oplossing, want... Dan zijn we zeker van voldoende bluswater. Uh, maar als het gaat om de uitwerking, deel ik het standpunt van, uh, van het CDA. Het is voor ons Partij van de Arbeid ook erg belangrijk welke garanties er voor zandvoort zijn. Dat die benodigde watertankwagen die nu ingetekend staat, maar waarvan nog niet staat dat het hard is, dat die hier ook echt komt te staan. Want wij vormen in, in, in dat opzicht toch een eiland. En we hebben het net gehad in het vorige punt over mobiliteit. We moeten ook bij drukke dagen en grote evenementen zeker kunnen zijn van voldoende bluswater. En in die zin vind ik die flexibiliteit, dat klinkt goed, maar die flexibiliteit... Uh, ik zou liever de vastigheid willen hebben van een vaste tankwaken. En dan tot slot nog het laatste vraag. Financieel, uh, het, het is een keuze van de, van de geprivatiseerde waternet en PWN... om. ...met de, de drinkwaterleiding in diameter de, terug te gaan... ...dan wordt er wel, is er wel sprake van een afkoopsom. En dat vind ik eigenlijk in dat verband een beetje een vreemde. Maar wellicht heb ik iets niet, uh, niet goed begrepen erin. Dus er graag een toelichting van de portefeuillehouder. Dank u wel, mevrouw Koper. Dan gaan wij naar oudere partijstand voor de heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, wij kunnen in ieder geval aan het begin, maar even wat besluitpunten betreft instemmen met scenario 2, instemmen met beschikbaar stellen van een structureel budget 20.000 euro vanaf 2022 en instemmen met beschikbaar stellen van incidentele bedragen in 2020 en op volgende jaren zoals in het raadsvoorstel, in het raadsvoorstel opgenomen. Um, we hebben vragen gesteld, onder andere ook over de mate waarin er zekerheid kan worden gegeven over het opstellen van een tankwagen hier in Zandvoort. Daar is een antwoord op gekomen en daarin staat dat gesteld het niet in Zandvoort zou, worden gebeur-, zou gebeuren, dan zou men vanuit Haarlem binnen 10 à 15 minuten in Zandvoort kunnen zijn. Ja, maar dan denk ik niet altijd, want op het moment dat we dus met inderdaad verstopte wegen hebben te maken, ik noem maar eens wat. Er gebeurt iets op het circuit en de zeeweg wordt afgesloten. Of we hebben een stand wat ineens in één klap leegloopt omdat er een weersomslag is. Ja, dan heb je toch met omstandigheden te maken. Dan is die 10 tot 15 minuten niet haalbaar. We zitten dus gewoon te, hebben we te, te rekenen met de perifere ligging. We hebben te rekenen met een duingebied. Wat ook niet al te makkelijk toegankelijk is. Um, daarom hebben we ook gevraagd, is dat een tankterrein? Wagen, waterwagen die nu hier, hier komt. Um, kortom, and, ook als anderen hebben wij het idee dat wij toch heel sterk het signaal moeten geven. Dat naar ons idee, en dat kunnen we misschien in onze zienswijze doen. Die watertankwagen in Zandvoort echt noodzakelijk is. Om de veiligheid die we graag willen bewerkstelligen ook te kunnen halen. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van Tichelen, PVV. Uh, dank u wel voorzitter. Even aansluitend op de vorige spreker die ook in Haarlem aanwezig was bij de VRK uh, voorlichtingsbijeenkomst. Ik heb daar met betrekking tot die tankwagen in Zandvoort een vraag gesteld. En daar werd ons verzekerd dat er een van die tankwagens in Zandvoort zou worden gestationeerd. Dat is ons die avond daar verteld. Uh, ik heb de afgelopen tijd veel voorlichting gehad op het brandweergebied en ook ex-brandweerlieden ex -brandweerlieden gesproken. Ik ben zelfs toevallig bij de PWN in Andijk op bezoek geweest. Even gekeken waar ons drinkwater vandaan komt. 2800 liter per seconde, 110 miljoen kub per jaar en men wil daar nog 150 miljoen kub per jaar. Dat is wel... ...frappant dat men dan de leidingen wil versmallen en daar meer water doorheen wil jagen. Maar goed, uh, dit terzijde. Uh, sommige dingen vond ik verwarrend. Namelijk, als je meer water door een dunnere leiding gaat doen, waarom zou er dan minder bluswater zijn? Nou, dat blijkt niet het probleem te zijn. Dat is een beetje ongelukkig geformuleerd. De structuur van het leidingnetwerk is nogal organisch. Het begint met dikke pijpen van één meter dik in Andijk... En aan het einde van de straat, met name aan de rand van Zandvoort, bijvoorbeeld Zandvoort Noord, worden de leidingen steeds dunner. Want het water hoeft daar nou eenmaal niet verder. En die leidingen zijn dan gewoon te dun om daar een brandkraan op aan te sluiten. En dat is in feite het probleem. Dus het wordt een beetje een verkeerd weergegeven. Maar dat wetende begrijp ik wat beter de beslissing om met tankwagens te werken. In Drenthe en in Brabant is er al uh, ervaring mee. Men weet dat corrosie een probleem is. Men heeft nu besloten om anti-klotsschotten anti te plaatsen. Want een volle tankwagen is geen probleem een leger ook niet. Maar een halfvolle, als je daarmee de bocht omgaat, dat water dat gaat zijn eigen weg. En je, voor je het weet lig je op zijn kant. En daar hebben ze dan nu voor gezorgd dat dat niet meer gebeurt. In feite is hier maar één vraag relevant en laat ik me daarbij eh, daartoe beperken. Anders wordt het verhaal te lang. Kan de portefeuillehouder garanderen dat er altijd voldoende bluswater beschikbaar is? Met name bij een grote brand. Blussen en nablussen kan soms twee dagen duren. Dat is het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Heer Van Tichelen, dan naar GBZ. Heer Beek. Het meeste is al gezegd. Wij hadden exact dezelfde vraag over het plaatsen van de W2 in Zonvoet. en Er zijn meerdere vragen over gesteld... Daar willen wij wel zekerheid over krijgen. Want uh, volgens Google Maps kun je 15 minuten in Zandvoort zijn. Uh, Daar moet het wel allemaal mee zitten. Dus volgens mij uh, gaan ze dat niet redden. Dus, uh, en de norm is 15 minuten. heb ik gelezen. Dus, uh, of ze moeten het maar eens goed gaan testen. Op verschillende dagen. En voor de rest, als hieraan als hier wordt, moet, is het voor ons een uh, hamerstuk. Dank u wel, Emmie Miesbeek. Daar nog uh, aan de overkant. GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, um, ik sluit me aan bij zo goed als alle vragen die hier net uh, zijn ge gesteld uh, in deze commissie. Uh, daarbij voeg we nog één vraag toe, en uh, dat is misschien wel de kernvraag in mijn ogen dan. Uh, we hebben negen gemeentes en we gaan acht wagens uh, aanschaffen. Waarom doen we niet voor negen gemeentes negen wagens? Waardoor elke gemeente een wagen. Uh, heeft staan. Of in ieder geval de mogelijkheid en de beschikking heeft over een wagen die daar uh, zou kunnen blussen. Uh, wat ons betreft is het voor de rest uh, wel een hamerstuk. En ik wil nog een compliment geven voor het informatieve filmpje uh, dat heel veel verduidelijkte uh, en ook al heel wat antwoorden ja, beantwoord uh, vragen op die hier al zijn gesteld. Dus ook compliment voor dat filmpje. Dank u wel, heer Elgabali. Dan gaan wij naar de eerste termijn, naar de portefeuillehouder de heer Meijer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal de complimenten doorgeven. Ik deel uh, die complimenten overigens. Er is hard aan dit stuk gewerkt. Het was ook een ingewikkeld dossier. Dat is het nog steeds wel een beetje. Maar het is mooi dat je met een, ook zo'n infographics... op een hele eenvoudige manier... het is geen simpele manier... heel goed laat zien waar het speelt. En dat filmpje... ik heb het nog niet gezien volgens mij. Maar ik geef hem door. Ja, weet u wat het leuke is... We hebben het allemaal over de waterwagen en het algemeen bestuur gaat niet over de waterwagen. En ik ken u allemaal als betrokken mensen en dat u ook goed weet wat rol en verantwoordelijkheid is. Maar een paar van u hebben wel gezegd waar het om gaat. En dat is dat je inderdaad techneuten goed laat doorrekenen hoe je gezamenlijk dit probleem kunt aanvliegen. Zodat je voor het hele gebied een gelijkwaardige oplossing hebt waar... ...je soms net tegen die vijf minuten aanzit en soms ook niet. Het hangt een beetje af van de omstandigheden. En uh, ik zit even te denken, wie van u zei dat ook alweer? Ja, en meneer Drommel zei het ook, ik vertrouw op die expertise. En dat doe ik ook. Ik vertrouw op de expertise van de veiligheidsregio... ...want die heeft tot nu toe bewezen dat ze dat kunnen. En ja, dat betekent ook dat naar mijn optiek de vraag die meneer... Uh, van Tichelen stelt, want die geeft een gegogel met cijfers soms. Ik ga het allemaal maar niet na, daar zat ook gelukkig geen vraag bij. Maar de vraag, kunnen we bij een hele grote brand dat aan? In mijn optiek kunnen we dat aan, want er worden her en der putten geslagen... en dat wordt zodanig doorgerekend, of watervoorzieningen gemaakt... dat je dat door het hele gebied continu kunt bemensen op die manier. Want niet alleen waterwagens, er worden ook grote watertransportsystemen aangeschaft... En die zijn veel crucialer, want als je die niet hebt, kun je die waterwagens niet vullen. En dan kan je niet gaan pendelen. Dus je bent veel flexibeler, veel mobieler en veel minder afhankelijk van een wat verouderde structuur als het waterleidingnet... ...waar je door die nieuwe vormen minder watercapaciteit krijgt. Vooral in de nieuwbouwwijken, noem het maar op. De waterwagen. Ja, ik, het algemeen bestuur gaat er niet over... Juist bij heel veel van dit soort dingen hebben wij echt in het AB, ook toen dit stuk wegging, durven vertrouwen op het feit dat daar goed naar gekeken wordt. En ja, u heeft een eerste indicatie gezien, er kan er een in Zandvoort, er komt er waarschijnlijk ook een in Zandvoort en in de kazerne kan het ook. Daar is gewoon rekening mee gehouden. Uh, dus ik ga in die zin uw verzoek wel verwoorden in het algemeen bestuur... En ik doe dat ook met een zekere mildheid, omdat ik denk dat dat ook goed is. Want als iedereen dat voor zijn eigen gemeente gaat doen, dan krijg je weer een dilemma. En het antwoord op de vraag van meneer Algebali is... ...dat juist omdat dit voor het hele gebied is gedaan, kom je op acht waterwagens uit. Dat is een verantwoorde, evenwichtige, veilige inzet. Jazeker, je kunt naar negen, je kunt naar vijftien. Maar de vraag is... Voegt dat echt toe aan de veiligheid van onze inwoners en ondernemers? Antwoord nee. Leidt dat tot een explosie van kosten? Ja. In twee opzichten. Je moet meer materiële aanschaffen. Je moet bijbouwen. En je moet veel meer mensen gaan opleiden. En het laatste, dat kon nog wel eens een schurend punt zijn. Dus die bemensing. Dus wij hebben aan de regio ook gevraagd. Kijk naar het goede evenwicht daarin. Dat is van belang en dat is eigenlijk het antwoord en dat evenwicht is gevonden. En ja, als ik kijk naar de hele materie, dan is de kans groot dat er bij ons een waterwagen komt. Dan geeft u mijn buikgevoel ook. Dank u wel meneer de voorzitter. Inmaier, dank u wel. Ik kijk even rond bij de leden of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie mevrouw Koper van PVDA. Gaat u gang. Ja, ik had de portefeuille nog gevraagd. De financiën, de ondernemer. Afkoopsom. Ja, in Meijer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, u leidt zo voortreffelijk dat ik dacht, ik neem hem niet gelijk. Dank u wel. Mij stond erop. Uh, de, de, de, de, de brandkranen. Wij hebben, iedere gemeente heeft een contract met een waterleidingbedrijf. Dat is een onderhoudscontract. En dat contract kent een zekere opbouw van je spaartaar voor onderhoud. Maar dat wordt ook weer benut. En dat is een ingewikkelde berekening. En dat is een langjarig contract. Als je dat wilt beëindigen, dan moeten al die waterkranen worden verwijderd, want het is in ons waterleidingssysteem. En u snapt wel, daar mag geen verontreiniging in komen. Zo'n brandkraan is een potentiële verontreinigingsput. Dus de komende jaren gaan al die brandkranen verwijderd worden. Dat kost een klap geld. Daar hebben we over onderhandeld en dat zit nu in deze deal verpakt. Dat is hem en dat is redelijk. Is dat duidelijk mevrouw Koper? Ja, duidelijk is dat er over onderhandeld is, want dat als een ondernemer besluit ook om zijn bedrijf anders in te richten, en in dit geval is dat ook zo, dan verwacht ik dat daar ook een bepaalde tegemoetkoming van die kant in zit. Dank u wel. Heer Meijer? En dat onderdeel, de wet geeft namelijk de waterleidingbedrijven niet de verplichting om die druk en die hoeveelheid op peil te houden. Dat is niets geregeld. Nog staat dat contractueel, want die contracten zijn vrij oud. Dat is de gedachte erachter. En nog een vraag of opmerking van de heer Bouwberg-Wilson, OPZ. Ik wou het even doen in relatie tot de vraagstelling van mevrouw Koper PvdA. Toen wij dus op 14 mei die informatieavond bijwoonden... toen heb ik ook daarna gevraagd, hoe is, is, dat, is dat goed uitonderhandeld? En toen heeft de, de, de, de voorzitter, de burgemeester, die heeft het aangegeven... ja, we hebben dat goed onderhandeld en die ruimte vroeg ik toen... is die gebruikt? Ja, die is gebruikt. Dus daar ga ik dan ook maar vanuit. Dank u wel, heer bouwberg Wilson. Mag ik dan uh, concluderen dat dit agendapunt als hamerstuk door kan? Dank u wel. Dan gaan wij verder in een voorspoedig tempo naar agendapunt 10. Uh, dat betreft de zienswijze van de oprichting brandweerschool. De besturen van de veiligheidsregio's Kennemeland, Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland zijn voornemens over te gaan tot de oprichting van een coöperatieve vereniging brandweerschool Noord-Holland. Het doel is om het brandweeronderwijs te verbeteren en daardoor efficiënter te kunnen werken. Is voor dit agendapunt een inspreker in de zaal? Ik zie dat dat niet het geval is, dus gaan wij de commissieleden aan het woord laten. En dan beginnen wij bij D66 aan mijn rechterzijde. Heer De Graaf. Ik was even met de koffie bezig, uh, voorzitter. Dank u, u. wel. Uh, als uh, de oprichting van een brandweerschool... leidt tot meer efficiëntie in het brandweeronderwijs... dan zijn wij een absolute voorstander van dit stuk. Dank u wel. P van de A, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat mijn collega al zegt... ...beter brandweeronderwijs en efficiënter werken... ...dat is natuurlijk iets waar wij allemaal met elkaar over eens zijn. En dus op zich is het prima het verenigen daarvan. Um, en er wordt gesteld in het stuk dat er meer flexibiliteit komt. Nou, we zien met elkaar allemaal dat het vrijwilligersbestaan... ...in dit soort organisaties aan het veranderen is. En dat je vaak met meer mensen moet werken om, de, om dezelfde uh, capaciteit te kunnen, te kunnen handhaven. En betekent dit samenvoegen dan ook een meer flexibele instroom... ...zodat plaatselijk en regionaal de mensen sneller opgeleid kunnen worden. Want dat zou ik pas echt een slag vinden. Dat was eigenlijk de enige vraag. Verder vinden we het een goed voorstel. Dank u wel. Heer Van Tichelen, PVV. Uh, dank u wel, voorzitter. Ja, uh, verbetering en meer efficiëntie. Uh, wij zien geen uh, reden om daartegen te zijn, wat ons betreft, een hamerstuk. Dank u wel. OPZ, heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter. Wij hebben uh, wat vragen gesteld en daar is uh, antwoord op gekomen, waarvoor dank. Uh, uh, laten we eerst even beginnen met uh, het, het principe. En dat is namelijk dat wij het eens zijn met het insteken van een opleiding op deze manier. Wat wij een beetje vreemd vinden, dat is dat men al bij voorbaat zegt, wij komen op een, op een uh, break-even point uit. Ook al gaat gaan de de. de, de, de, de is er een efficiëntievoordeel. Wij veronderstellen dat wij op basis van stijgende kosten. Uh, uh, uh, en eh, meer opleidingen, omdat we namelijk meer op, op, vrijwilligers moeten opleiden... omdat er nogal wat kunnen afvallen en blijken af te vallen gedurende en na de opleiding... Eh, verwachten wij dat die kosten zullen zijn wat ze nu ook zijn. En dat betekent dus eigenlijk dat je weliswaar uitgaat van een efficiëntie-slag... maar dat je die niet haalt omdat deze verschijnselen zich voordoen. Ik vind het een beetje een theoretische benadering. En ik zou daar ook voor willen pleiten. Dat kan natuurlijk best zo zijn. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat die efficiëntievoordelen er zijn. Laten we dat gewoon eens sec voor dit onderdeel volgen. Dat het niet in de totale begroting zit... maar dat we hier een verantwoording van krijgen, dat zou ons voorstel zijn. We zijn het in ieder geval eens dus, als gesteld met... ...de manier waarop dit wordt ingestoken. Nu nog de verantwoording. Dank u wel. De VVD, mevrouw Duin. Ja, de drie regio's werken inderdaad al op veel fronten samen... ...en door de bundeling uh, ja, gaan we inderdaad efficiënter werken. Wij als VVD kunnen dat alleen maar toejuichen... Uh, ...en is het ook voor ons een hamerstuk. Dank u wel. CDA, de heer Mettes. Hamerstuk. Dank u wel. GBZ, de heer Miesenbeek. Ook voor GBZ zit een hamerstuk. Mooi Dank initiatief. u wel. GroenLinks. We zien, school, oh, de we zien deze school als een aanwinst voor veiligheid. We staan positief tegenover dit voorstel en wensen iedereen succes. Arme Prima, stuk. dank u wel. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, de heer Meijer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, mooi dat het een aanmerkstuk is. Denk ik dan, dat is ook terecht. Uh, want dit gaat vooral op langere termijn tot een kostendemping leiden. En dat is een beetje de crux. En die hebben we ook echt nodig, want het brandweervak zal... ...ingewikkelder worden, is de inschatting. En nee, uh, mevrouw Koper, het gaat niet lukken om mensen sneller op te leiden... ...want je bent dan balanceren met name bij de groep vrijwilligers... ...om enerzijds de belasting in die opleiding interruptie mevrouw Koper. Gaat u gang. Ik wil u een hele uitleg uh, besparen voorzitter. Als het gaat om mijn vraag, dan ben ik niet duidelijk geweest. Het gaat om, wat mij betreft, om de flexibele instroom. Want nu is het zo dat er maar één, hooguit twee keer per jaar, een bepaalde opleiding gegeven wordt, waardoor mensen lang wachten. En, en dus mijn vraag is, wordt er nu flexibeler opgeleid? Niet de inhoud van de opleiding, die staat wat mij betreft niet in discussie. Heer Meijer. Dank voor deze toevoeging, want ik had hem anders opgevat. ...maar we kennen elkaar wat langer, dat scheelt. Uh, ik weet niet zeker in hoeverre dat heel strikt is. In mijn beleving worden mensen die hun vinger opsteken... ...worden die gelijk in de groep opgenomen... ...worden dan uh, vertrouwd gemaakt met het werk... ...en gaan dan vervolgens allerlei opleidingen in. Maar wat ik zal doen, ik zal dat navragen. En dan, uh, als dat zo is, zal ik het ook in het AB als zienswijze even meenemen. Dat ook daar... Iets, ik, weet, ik weet dat men heel flexibel is, maar daar nog even naar kijken. Ja? Even kijken. Dan uh, stipte meneer Bouwberg wil zondag even aan. Het, uh, nou ja, eigenlijk die kostenvergelijking, break-even, is dat nou zo? Nou, ik heb er net iets van gezegd, maar u heeft me aan het denken gezet. En ik uh, zal in de, uh, de AB-vergadering, Algemeen Bestuursvergadering... Zal ik vragen of we over twee jaar een evaluatie op dit punt kunnen krijgen waar we zijn. Volgens mij is de nieuw opgerichte club legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. Jaarlijks vermoed ik. Maar ik neem dat gewoon even mee en dan wil ik dat op deze manier verpakken. En dan ziet u dat ook weer in de besluitvorming terug. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, heer Meijer. Mag ik dan met deze twee toezeggingen aan PvdA en OPZ concluderen dat dit een hamerstuk is? Dank u wel. Dan gaan wij verder met agenda punt 11. Portefeuillehouder ook, burgemeester Meijer. betreft het jaarverslag 2018 en de programmabegroting 2020 VRK. En VRK staat voor Veiligheidsregio Kennemerland. Deze heeft de ontwerpprogrammabegroting 2020-2023... aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Zandvoort wordt in de gelegenheid gesteld... ...haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 8 juli 2019 de stukken vaststellen. Zijn er voor dit agendapunt insprekers in de zaal? Ik zie dat dat niet het geval is. Dan wil ik graag aan mijn linkerzijde beginnen met OPZ. Heer bouwberg Wilson. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, bedankt voor de beantwoording van de vragen. En de conclusie naar aanleiding van de beantwoording is... Dat we instemmen met de bestemming van het resultaat over 2018. Maar wij zouden als willen voorstellen om als zienswijze aan te geven. We constateren namelijk dat er structurele ruimte in de begroting zit um, over de afgelopen jaren. En dat um, ook de met verduurzaming van gebouwen gepaardgaande investeringen in de komende jaren, wat ons betreft, om een wat meer uitgewerkte onderbouwing vragen. Die twee punten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan naar de overkant, D66. Wie mag ik het woord geven? Heer de Graaf. Uh, wij hebben verder geen vragen, wij voorzitter. Dank u. Dank u wel. GroenLinks, heer Keuning. Dank voor het woord. Fijn dat er proactief wordt ingespeeld omtrent de jeugdzorg. Ik zie dat er al veel ingezet gaat worden met betrekking tot jongeren... en ik verheug me vooral op de adviezen die we gaan krijgen... op het gebied van ons beleid over jeugd en gezondheid. Uh, als laatste wil ik zeggen dat ik blij ben om te zien dat duurzaamheid... Een rol heeft gekregen in de VRK en dat ook zij hun verantwoording nemen om te verduurzamen. Dank u wel. Dank u wel. Gemeentebelangen Zandvoort, de heer Miesenbeek. We hebben verder geen vragen hierover. Dank u wel. PVV, heer Van Tichelen. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, we zijn hier geen al te gekke uh, dingen in tegengekomen in deze stukken. En uh, wat ons betreft kunnen we dit voor kennisgeving aannemen meer, min of meer. Een hamerstuk wat ons betreft. Dank u wel. VVD. Heer Drommel. Dank u. We nemen niet alleen de kennisgeving aan, maar we beslissen er ook over. Het is voor ons een hamerstuk 11a. Dank u wel. Uh, u noemt expliciet 11a... Uh, ik wil ook wat over 11b zeggen. Maar, maar ik, ik vermoedde dat u over 11a ging. En... Maar u nou, gaat het beide gelijktijdig doen. Ja, graag. Oh, Wij behandelen beide punten in, in één keer. Nou ja, kijk eens aan. Ze. Dus graag ook uw mening over 11b. 11b. Uh, terugstort de balanssaldo saldo. En we spreken onze waardering uit. Dat wou ik nog ook even expliciet noemen. Over. Uh, we hebben gigantisch veel. Even kijken. De waardering uit over het werk van het VDK. en de mate waarin zij nu in controle zijn. Dat is afgelopen jaren en vele jaren terug wel eens ernstiger geweest. En nu is het gewoon fantastisch. En verder zijn we onder de indruk van de uitvoering. rond de complexiteit van alle taken. Chapeau. Dank u wel. Amersluk. Even voor de volledigheid: heeft iedereen die al het woord heeft gehad. ook uh, 11b behandeld? Ja? Oké. Okay. Dat is mooi, dan gaan we naar het CDA. Heer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal dan beginnen met 11b. <laughs> en dat is ook wel opzettelijk, omdat uh, in 11b een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt. Met een positief saldo van 390.000 eurotjes. En daar komt het, dat is dus heel goed. Vooral omdat ze dat via efficiëntiemaatregelen een nieuwe beleid willen dekken. Dus daar hebben ze goed over nagedacht en zijn ze, wat CDA betreft, goed mee bezig. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat het positief saldo van 390.000 euro uh, voor 2020 toegezegd wordt om dat uh, terug te geven, uh, terug te storten naar de, naar de gemeente. En dat brengt me natuurlijk als bruggetje naar 11a. Want het CDA ziet daar een positief resultaat van 1.340.000 euro. Dat is netjes. Uh, maar wat er dan gebeurt. Dat is dat er een afwijking van het reservebeleid, er is beleid over geformuleerd. We hebben daar ook vorig jaar over gesproken. Uh, als het gaat om meer dan 250.000 euro, dat dat terug zou gaan naar de gemeente. En van die 1.340.000 euro zien we dus niets terug. Nou is duurzaamheid ook een, uh, een belangrijk punt, maar het gaat wel om een heel groot bedrag. En het CDA vindt het vreemd, want het is een beetje een beetje, beetje rare zaak. ...voor de begroting 2020 wel teruggeven en nu voor een bedrag zeggen, we doen het niet. Terwijl er reservebeleid over afgesproken is. Wij vinden dat vreemd en uh, ja, kunnen ons daar ook niet zo in vinden. Een beetje een rare bedoeling daar, op dat gebied. Voor het overige een uitstekende instantie hoor. Maar je moet toch ook wel kijken naar de zintjes. Dank u wel, heer Mettes. Dan als laatste P van de A, mevrouw De Vries. Dank u wel. Uh, ik sluit me aan bij de woorden van het CDA en ik ben ook uh, benieuwd naar het antwoord van de portefeuillehouder hierop. Dank u wel. Dan kunnen we in één keer door naar de portefeuillehouder. Ik denk dat we één vraag hebben kunnen ontdekken. Het CDA. Twee. Twee. Twee. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begin even met de vraag van meneer Bouwberg-Wilson. Ja, het algemeen bestuur heeft tegen de veiligheidsregio gezegd, en dat is ook. ...impliciet alvast een antwoord op de vragen van mevrouw de Vries en heer Metters. Nadat ik de rest heb, bedank, heb bedankt voor hun impliciete en expliciete complimenten... ...en ik deel de analyse die expliciet is gemaakt door meneer Drommel... ...dat de veiligheidsregio in controle is. Dat is ook de reden waarom vanuit het college in Zandvoort is gezegd... ...laten we, en dat is echt nieuw, naar een nulbegroting gaan sturen... Dus dat betekent dat je aan de voorkant al de bijdrage vermindert tot het verwachte bedrag. Niet terugbetalen, maar dat is de zienswijze die hier staat. Ik weet nog niet hoe die gaat landen in het algemeen bestuur, maar ik denk dat het kan. U heeft dan wel het risico, wij met z'n allen, dat als het een keer tegenvalt, dan lappen we bij. Dat moeten we dan ook loyaal doen, maar ervaringen uit het verleden, althans niet al te lang verleden, geven mij wel voldoende vertrouwen om dit voor te stellen. En ik proef ook aan u dat u dat zich dat beseft. Dan naar de jaarrekening 218. Uh, meneer bauer Wilson zegt, kunnen we uitgebreide, uitgewerkte onderbouwingen krijgen? Ja, die krijgt u, maar u gaat er niet meer over. Zeg ik maar even, heel zwart-wit. Maar u zit exact in de gedachtenlijn van het algemeen bestuur. Want het bestuur heeft gezegd, wij willen binnen anderhalf jaar... ...concrete voorstellen, zo niet, dan vervalt die reserve en gaat die alsnog terug... ...wat meneer Metters net ook zei, als zorgpunt naar de eigenaren van de gemeenschappelijke regeling. Dat is ook hard in de algemene bestuursvergadering zo verwoord. En materieel gezien zitten we dan dicht bij elkaar, zei het, dat het algemeen bestuur dat accordeert. En uh, u heeft gelijk, meneer Metters en mevrouw De Vries, ja, we hebben het beleid dat we teruggeven... En goed beleid kenmerkt zich door soms af te wijken, want dan versterk je die bepaling. En dat is de reden waarom in het algemeen bestuur met een stevige discussie is gezegd, laten we nu als uitzondering op de regel, want dit is ook voor de organisatie van belang. Er wordt stevig gedrukt op mensen om te presteren en die verduurzaming, daar zit men, daar wil men mee aan de slag. En daarmee zeg je tegen die organisatie, ja wij maken daar op voorhand geld voor vrij, nog los van wat er verder bovenop komt. Uh, dus wij hebben hem aan alle kanten gewogen en gezegd, ja laten we gewoon als uitzondering op de regel, zo staat dat weer in het stuk, verwoorden. En het is ook wat het algemeen bestuur betreft de uitzondering op te regelen, niet meer en minder. En ik hoop dat u die ruimte aan het algemeen bestuur en daarmee aan de veiligheidsregio wilt gunnen. Dank u wel meneer de voorzitter. Dank u wel. Zijn er nog vragen, wellicht voor de tweede termijn? Ik kijk even rond naar de heer Metters. Nou, als het zo is dat het alleen een punt voor het CDA en de Partij van de Arbeid is, dan, uh, uh, ja, dan gun ik uh, het voordeel. Het is geen twijfel, het is gewoon afwijken van wat afgesproken is. En daar ben ik geen voorstander van. Dus vandaar ook mijn, uh, mijn uh, kritiek hierop. Uh, maar als ik hier uh, alleen in sta, dan uh, zal ik daar geen punt meer van maken vanavond. In ieder geval geen bespreekpunt. Nee. Dat dan ook niet, voorzitter. Dank u wel. Even Naar. We gaan ermee ook een hamerstuk. Dank u wel. Dan sluiten we dit agendapunt af. En gaan wij verder naar agendapunt 12. Dat betreft de begroting 2020 van Omgevingsdienst Eemond. Deze Omgevingsdienst Eimond is belast met het vervaardigen van beleid op het gebied van milieu... en het uitvoeringsbeleid van de WABO-vergunningen. De WABO-vergunningen staat voor de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht... ...die regelen de omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de afhandeling van de Zandvoortse milieu en WABO vergunningen... ...het toezicht en de handhaving op de naleving daarvan. De Raad wordt verzocht positief te adviseren over de begroting en de kadernota. Zijn er insprekers op dit punt, agendapunt aanwezig? Nee? Dan gaan wij de leden van de Raad... ...van de commissie het, het woord geven en wilde ik beginnen bij GroenLinks. Ja, wel voorzitter. Ja, um, laat ik afstappen met meteen te zeggen dat dit voor ons een hamerstuk is. Uh, Daarhalve ben ik nog niet klaar met wat ik wilde zeggen. Ik ben namelijk heel erg blij dat er uh, ook uh, heel veel ja, wordt gedaan aan de, de energie- en warmtetransitie circulaire economie. Maar waar ik nog blijer mee ben, en eigenlijk is het een klein puntje al vanmorgen, een afstap daarvan... ...is dat wij ook meer geld gaan uitgeven aan het feit dat wij meer uh, gaan doen aan geluidsmetingen... En ik wil daarvoor graag het college nu alvast op voorhand bedanken... omdat ik dat een heel belangrijk punt vind, zeker in de discussie gezien rondom de Formule 1. Is het is goed dat we naar onze buurgemeente luisteren. Is het is goed dat wij luisteren naar, uh, naar iedereen om ons heen, onze eigen inwoners. En daarvoor een compliment. Voor ons is het een hamerstuk. Dank u wel. Dank u wel. Gemeentebelangen-Zandvoort. In Miesenbeek. Voor gemeentebelangen-Zandvoort is het ook een hamerstuk. Dank u wel. D66. Mevrouw Poster. Voor D66 is het ook een hamerstuk. Wij hebben alleen nog wel een onbeantwoorde vraag die wij schriftelijk hebben gesteld. En het betreft de 100.000 euro. Ik zie de portefeuille al houden, al knikken. En als we die beantwoord krijgen, dan gaan wij akkoord. Mooi. CDA, heer Mettes. Dank u voorzitter. Uh, wat ons opgevallen is dat er dus een extra bedrag nodig is van 16.500 euro. En ik ga het weer over de zintjes hebben, morgenavond gaan we het helemaal over geld hebben. Maar als we een solide financiële situatie willen houden, is elk euro er natuurlijk ook één, wat CDA betreft. Uh, mijn vraag, en ik had hem eerder kunnen stellen, en dan krijg ik hem schriftelijk beantwoord, is of er nog wat te doen valt uh, aan de reden waarom dit veroorzaakt wordt. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de indexering. Indexering voor, Zand voor 2% en de Eimond rekent 3,8 voor de gemeenschappelijke regeling. Nou, mijn vraag is, uh, uh, er zit er wel een behoorlijk verschil in. Het is toch weer geld. En uh, anders kan het schriftelijk, uh, is daar nog wat aan te doen? En klopt, en klopt mijn veronderstelling. Dank u wel. Dank u wel, heer Mettes. Uh, Partij van de Arbeid. Mevrouw de Vries. Wat ons betreft een hamerstuk. Dank u wel. VVD. Mevrouw Keurenson Is aangeschoven. Dank u voorzitter. Um, feitelijk gaat het om hier om het indienen van een zienswijze bij ODE-IJmond. En uh, morgenavond hebben we de voorjaarsnota op, het, uh, op de agenda staan. En uh, feitelijk is bij de beantwoording van een aantal vragen hieromtrent... Uh, ...wordt er ook al op ingegaan op de Omgevingsdienst IJmond. De heer Mettes, uh, CDA, gaf het net ook al aan... Uh, ...met betrekking tot de gehanteerde index die verschilt... Uh, ...tussen uh, Zandvoort en Omgevingsdienst IJmond. Um, de vraag is waarom is het college uh, niet voornemens of heeft het niet voorgesteld dat wij hieromtrent een zienswijze gaan indienen. Om in ieder geval de indexatie uh, hieromtrend gelijk te, te brengen. En de tweede vraag is, uh, ode Eimeld is gemeenschappelijke regeling. Dat betekent ook dat zij een aantal zaken zelf moeten voorzien. Uh, zaken ook zeg maar, binnen de eigen begroting zouden moeten opvangen. En kosten die stijgen uh, uh, uh, voor de deelnemende gemeenten. Onder andere vanwege opleiding van het eigen personeel. Waarom wordt dit niet opgevangen binnen de eigen begroting? En is het niet beter om hieromtrend een zienswijze in te dienen? Dank u wel. Dank u wel. Um, PVV, de heer Van Tichelen. Uh, dank u wel, uh, voorzitter. <tacht> het valt ons op dat het uh, heel prima lukt om uh, precies de uitgaven zo dicht bij baten te krijgen. 10,7 miljoen komt er binnen. En uh, er wordt... 3 miljoen minder uitgegeven, maar met de overheid komt men precies uit, of bijna precies op datgene wat er aan baat is binnengekomen. Dat best wel een uh, knappe prestatie. Op pagina 24, en het woord is vanavond al een aantal malen gevallen, en misschien word ik irritant, maar ik stel de vraag nog maar gewoon een keer. Onder het puntje vervoermiddelen staat: alle voertuigen zijn duurzaam. En mijn vervelende vraag is. Op grond van welke feiten trekt men deze conclusie? Ik zag gisteren op Twitter een emeritus hoogleraar voorbij komen. En die zei nog maar eens... ...duurzaam is een van de slechtst gedefinieerde begrippen die er zijn. Ik ben daar nog steeds nieuwsgierig naar. Dank u wel, heer Van Tichelen. Oude Partij Zandvoort, heer bouwberg wilson Ja, voorzitter, ik sluit aan bij degene hier die vragen hebben gesteld... ...bij die post van 16.500. Niet dat het nou zo'n enorme post is, maar het, het zou wel handig zijn... Als wij als het gaat om indexeringen uitgaan van dezelfde indexeringen. Want dan weten we waar we aan toe zijn. En in de beantwoording van de vraag werd verwezen allerlei stukken. Maar de kern van de zaak is dat we dus kennelijk op een ander indexeringsniveau zaten... ...als, eh, de, wat, als wat we moeten doen. Dus daar, daar moeten we wel iets aan doen, denk ik. Dat we vanuit kunnen gaan dat dat klopt. Dan hebben wij ook eh, wat vragen gesteld over eh, de, hetgeen wat de ODI voor eh, Zandvoort en anderen doet... Um, en wij kwamen nog, in stuk, nog op nogal wat punten die wat ons betreft niet helemaal helder waren dat dat nou een zaak is die uh, bij de ODI zou moeten liggen. Bijvoorbeeld als het gaat om circulaire economie, het activeren van ondernemers voor ze inzet om uh, werkelijk beweging op gang te brengen. Wie moet ondernemers motiveren? Is dat ODI of is dat iets voor de gemeente? Um, zeer zorgwekkend de stoffen. Als partner van de waterkwaliteitsbeheerders wordt een verdere intensivering van de taak verwacht met stevig expertisevraag. Ja, ik begrijp dat Odie iemand daar induikt als je die mogelijkheid hebt. En het is ook misschien wel nodig. Maar waar ligt nu de kern van de besluit om dat wel of niet te doen? Uh, kortom, we hebben daar een aantal voorbeelden van genoemd. Er is een antwoord gegeven op, de, uh, op, op het feit dat er in de dienstverlening overeenkomst het een en ander staat en ook in het uitvoeringsprogramma. Maar dat laat onverlet dat niet is beantwoord op grond waarvan nou ODI wel aan, aan zet is of misschien uh, de gemeente aan zet is of misschien de regio aan zet is. En uh, dat zijn toch vragen die uh, wij toch nog wat helderder uh, beantwoord zouden hebben. Wensen. We hebben in onze vraagstelling daar overigens meer concrete voorst, uh, uh, voorbeelden van gegeven. En het verwijzen naar de dienstverlening. is een manier om daarop in te gaan. Wat is er? Oh, ik, ik ben wat verder weg van de microfoon. Excuus. Um, dat, dat is hetgeen wat wij hierbij wilden opmerken. Wat onverlet laat. ...dat wij het op zich wel eens zijn met hetgeen wat er, wat er ter besluitvorming voor, uh, voor ligt. Wat wel nog een zaak is, um, dat is, uh, we hebben daar ook uh, vandaag bij de Griffie wat vragen over gesteld... Uh, ...dat is in één geval zien wij dat wij als raad worden gevraagd om uh, een, de jaarstukken vast te stellen... ...en in het andere geval... Wordt ons gevraagd om een zienswijze op een begroting te geven. En nu zien wij de omstandigheid dat er weliswaar om een zienswijze op de begroting wordt gevraagd, maar dat het college een besluit neemt over de vaststelling van de jaarstukken. En dat bevreemdt ons een beetje, want dat, dat komen we op verschillende manieren tegen. En de vraag is even, wat is hier nou het leidende kader? Wie waarover en de vaststelling van jaarstukken beslist? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Uh, er zijn een aantal vragen. Uh, oh ja, een aanvullende vraag nog van mevrouw Van der Veld. Gaat u gang. Ja, dank u wel. Ik, uh, ik, ik zat het net wederom te lezen. Toen dacht ik, hier klopt iets niet, althans. Uh, toen dit gedrukt werd, klopte het wel. Uh, maar 4 juni heeft de Eerste Kamer namelijk uh, tegen het, uh, het saneren van de asbestdaken gestemd. En dat heeft natuurlijk consequenties voor deze begroting, want er is geld in opgenomen. ...om uh, in 2024, wat dan 28 is geworden bij het voorstel, om dat uh, op te nemen. Dus ik vraag me af, uh, neemt u dat mee om uh, te zeggen van... ...hé, hey, dat geld dat moet een andere bestemming krijgen of wat dan ook. Maar dat kan dus niet meer in deze begroting opgenomen worden. Wij gaan dat straks horen, dank u wel. Eén uh, technische vraag eigenlijk van het CDA. We maken even een uitzondering. De portefeuillehouders is bereid om deze nu te beantwoorden, dus die nemen we mee. In mei gaat uw gang. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, die vraag over de indexering die we nu met de stel stellen stellen ook een aantal andere mensen. En die indexering is geregeld in de hoofdovereenkomsten die wij met de ODI hebben gesloten. Zo simpel is het. Daar kun je van vinden wat je vindt. Maar afspraak is afspraak. En tot nu toe komen we daar met z'n allen ook wel uit in redelijkheid. Uh, dat staat in de dienstverleningsovereenkomst en uh, in de andere overeenkomst. Daarnaast we hebben we dus twee relaties met de ODI. Eén, een dienstverleningsovereenkomst op verschillende taken, zowel uitvoering en soms ook beleidsmatig. En de andere is een lichte gemeenschappelijke regeling die in het kader van de oprichting van de omgevingsdiensten een paar jaar geleden door, de rijks, uh, door het Rijk is afgedwongen. Want wij wilden het liefst in een inkooprelatie blijven. We hebben toen die hele dunne gemeenschappelijke regeling er boven gegooid. Dat is een beetje voor uw beeldvorming. Dan weet u waar het over gaat. Dus daarmee is de indexeringsvraag die is door ons gecontroleerd. Die klopt. En die wijkt af. Dat gebeurt wel eens vaker in gemeenschappelijke regelingen. Ook in gemeenten zie je verschillende indexniveaus. Uh, de vraag. ...van meneer Bouwberg-Wilson over waarom zeggen we niks over de jaarstukken. Ik zeg het allemaal in mijn woorden, hè. en waarom wel bij de begroting. Ook dat staat in de gemeenschappelijke regeling. Uh, want daar gaat, uh, gaan de jaarstukken over. Dat staat zo geregeld dat de raad aan de voorkant met de begroting stuurt... ...en vervolgens het college het controlewerk doet. Dat zie je overigens ook bij andere gemeenschappelijke regelingen terug. Als u de dieperliggende gedachte wilt weten, zeg ik u toe dat die op papier komt... want uh, dit is meer even wat mij zo te binnen schiet. Maar het is simpelweg de regelingen volgen die er zijn, niet meer en minder. En u weet, bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling wordt de raad altijd gevraagd om daar die dag zelfs mee in te stemmen. Niet alleen een zienswijze zoals hier, maar zelfs mee in te stemmen. Dus toen is dat bepaald. Eens even kijken... De vraag van D66 die zal ik schriftelijk laten beantwoorden. En dat zullen we proberen voor de raadsvergadering te doen. Het is een wat technische vraag. En dan mevrouw Geurenson. Ja, u zegt waarom los je dat ODI niet op binnen je eigen begroting? En dan noemt u het voorbeeld die opleidingskosten. Ik heb niet direct. Het exacte antwoord, maar ik zou me kunnen voorstellen, omdat we op basis van een scherpe kostprijs bij ODI inkopen, dat als die kosten gewoon stijgen, en opleidingskosten zijn onderdeel daarvan, loonkosten zijn onderdeel daarvan, dat je daardoor dan een verhoging krijgt. Maar ik zal hem voor de zekerheid nog even navragen, dat betekent dat al die loongerelateerde kosten ook in die kostprijs doorwerken. Ik vermoed dat die daarin zit, maar ik zal hem meenemen om nog te kijken van klopt dat inderdaad. Meneer Van Tichelen, uw technische vraag, want zo beschouw ik hem toch maar even, anders kom ik er niet mee weg, deze vergadering, maar het is wel een technische vraag. Er gaat antwoord op komen. Ik zeg het u toe. Ja? Nee, ik ga, ook die ga ik proberen gewoon voor de vergadering te beantwoorden. Want ik weet hem zo niet. En eigenlijk zegt u, op grond waarvan definieert ODI dat al die vervoermiddelen duurzaam zijn. Dus de achterliggende, dat is wat uw vraag is. We zitten op dezelfde lijn. Nou, euh, mevrouw Van der Veld, u zegt dat de Eerste Kamer tegen de asbest, asbestwetgeving heeft uh, gestemd. Nou, het zou ongetwijfeld kunnen. Dank voor dit uh, ja. nieuwe feitje. We nemen het mee. En ik zal vragen uh, wat voor effecten dat heeft op de komende jaren en de begrotingen. Volgens mij... Ben ik er dan door, uh, meneer de voorzitter, of ben ik iets vergeten? Nou, ik... Oh ja. ja, er zit nog één vraag van meneer Baalberg-Wilson en die geeft een bespiegeling. Ja, wat is dat nou en waarom doen we dat? Is dat nou de taak van de gemeente, van de regio of van de ODI? Even voor de duidelijkheid, de omgevingsdienst Eimond, dat is de volle naam, doet dingen namens de gemeente. Punt. Dus... Zij gebruiken hun eigen naam, maar ze doen dat altijd namens ons. Dat ziet u ook in de besluiten. Zo moeten we dat ook blijven zien. Het is een verlengstuk van de gemeente en we sturen dat met een inkooprelatie en deels gemeenschappelijke regeling. Dus de discussie is vervolgens, hebben we als gemeente een taak, en rol in bepaalde zaken of als regio? Nou, dat loopt dwars door elkaar. En hoe dat precies zit, dat weet de portefeuillehouder inhoud. dat is de wethouder duurzaamheid... Want bijvoorbeeld met de Ressen, dat is een regionaal samenwerkingsverband, die weet ik dan toevallig wel. Dan zit die op regionaal niveau, maar op lokaal niveau zijn wij als gemeente vaak wel in het kader van die duurzaamheid regievoerder. En dan heb je een taak en een rol, daar kun je over discussiëren. Zet je dat verder weg in de tijd of zet je dat met meer intensiteit en daar gaat hier de raad weer over. Dat is even op dit moment. Ik zou zeggen, mocht u nog een verdieping willen, dan zou ik zeggen contact even met de wethouder duurzaamheid. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, heer Meijer. Uh, is er behoefte aan een tweede termijn? Heer Bouwberg-Wilson. Ik, ik, ik heb nog een beetje een simpele vraag naar een van het antwoord van de portefeuillehouder. Kijk, het is natuurlijk uh, begrijpelijk uh, dat je in een. Uh... Een taart, ...tot een taakverdeling komt op het moment dat je een dienstverleningsovereenkomst vaststelt. Maar op het moment dat je dan ziet dat je wel over de begroting gaat... ...maar niet over de consequenties van de begroting als er vanaf wordt afgewijken... In gunstige, ...dan wel in ongunstige zin, dan zit daar in mijn beleving wat discrepantie tussen. Het feit dat de ene daar wel over gaat en in het ene geval er wel over gaat... ...en in het andere geval niet. Nou, dat wil ik nog even meegeven als een bespiegeling naar aanleiding van de beantwoording. Heer Meijer. En laat ik nou denken, meneer Baalberg-Wilson, dat u en ik gezamenlijk in staat zijn, als die jaarstukken fundamenteel afwijken, en u leest dat, want u krijgt hem als actieve informatie, dat we dat meenemen als zienswijze in de begroting van het jaar daarna. Ja, dus dat kan. Dus dat is de eerste geste. In dit stelsel kan je gewoon op die manier ook anders ernaar kijken. En ik wil graag met u meedenken, hoeft niet in deze vergadering, als u vindt, dat dat de jaarstukken daarvoor aanleiding geven. Want dan helpen we elkaar en dan versterken we elkaar. Zo vat ik uw opmerking dan op. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Als daar verder geen aanleiding is voor een tweede termijn... ...zit ik even een kleine vraag richting de commissieleden. Ik, er zijn een paar open eindjes. Bijvoorbeeld het asbestverhaal van mevrouw Van der Veld. Nog een paar vragen van de PVV, VVD. Ik weet niet of dit een belemmering is om dit punt als hamerstuk door te laten gaan. Zijn er opmerkingen over? Voor mij niet, voorzitter. Prima, dan uh, sluiten we dit uh, agendapunt af als hamerstuk. Met de toezegging van de portefeuillehouder dat de vragen worden beantwoord. Dank u wel. Dan gaan wij verder met agendapunt 13. Akkoord, VVD. Dat betreft de vernieuwing van de dienstverleningsovereenkomst, het Noord-Hollands archief. De... Bestaande dienstverleningsovereenkomst, oftewel de DVO... ...het is wat rumoerig uh, in de zaal. Dank u wel. Tussen de gemeente Zandvoort en het Noord-Hollands Archief, het NHA... ...behelst de dienstverlening op het gebied van analoge archivering. Op basis van de uitbreiding van de dienstverlening met digitale archivering... ...en de nieuwe tarievenstructuur is het nodig een nieuw DVO af te sluiten. Dat voor wat betreft de inleiding... Zijn er hiervoor insprekers in de zaal? Nee. Ik had dat niet verwacht, maar je weet het nooit. Dan euh, geef ik het woord aan de heer Van Tichelen, PVV. Uh, dank u wel, voorzitter. Modernisering en vereenvoudiging, dat lijkt ons prima. En in feite een formaliteit dat wij daar wat van mogen vinden, maar wel terecht wat ons betreft een hamerstuk. Dank u wel. P van de A, mevrouw De Vries. Nee, we gaan daar ook mee. Mooi van de modernisering en wat ons betreft uh, Hamerstuk. Bedankt. D66, Heer de Graaf. Dank u voorzitter, Hamerstuk. GroenLinks, heer Keuning, Hamerstuk. GBZ, mevrouw van der Veld. Ja, vooruitgang is niet tegen te gaan, blijkt. Maar het kost wel heel veel meer. En dat vind ik toch uh, best wel een dingetje. Ik bedoel, we gaan in 2019 al omhoog. Dat moet nog verwerkt worden. Er wordt ook aangegeven dat dat gaat gebeuren in de begroting 2019. Ik neem aan dat u dat straks dus bij de najaarsnota meeneemt. Maar um, daarna in 2020, het gaat stapsgewijs uh, naar een, een behoorlijk hoger bedrag. Meer dan het dubbele. Terwijl we toch weten dat analoog uh, archiveren steeds minder wordt. Lijkt mij. Ja, want er is natuurlijk veel minder analoog. Digitaal archiveren kost minder ruimte, kost minder moeite. Gaat ook meer kosten. Ja, ik vind dat toch wel een dingetje. Maar ja, tegen te houden valt het blijkbaar niet. Dus uh, ja, ik hoor graag het antwoord van de portefeuillehouder waarom het nou meer moet kosten van minder werk. Dank u. Dank u wel. CDA, heer Metters. Ja, het gaat weer om zintjes, uh, voorzitter. Uh, uiteindelijk. Uh, ja, het is een door de voorgaande spreker gezegd, het gaat om een forse stijging, meer dan dubbele. Dus uh, we krijgen wat korting. Voorzitter, is het mogelijk om nog wat korting te krijgen voor de jaren na die twee jaar? En ja, dan is het natuurlijk wel interessant om te weten, hoe is die financiële positie van die door ons gewaardeerde club? Dank u wel. VVD, mevrouw Keuransson. Ja, voorzitter, in aansluiting of in aanvulling daar misschien op, is er een alternatief? Dat was uw vraag. Dank u wel. Uh, Oudepartij Zandvoort, de heer bouwberg Wilson. Ja, voorzitter. Wij hebben voorafgaand aan deze vergadering hierover technische vragen gesteld en die zijn uh, nog niet beantwoord. En ik wil ze in het kader van deze vergadering, het zijn de drie korte vragen, toch even herhalen, want dan weet u waarom het gaat. Wat is de verklaring voor de voorgestelde verhoging met 68 procent, we hebben het even uitgerekend, van het tarief voor analoge archivering? Afgezet tegen het feit dat het bestaande tarief tof te dekkend was. Althans, daar gaan wij van uit. Wat is in de kosten van de analoge archivering CQ in de toerenerkening van veranderd, waardoor deze tariefstijging kan worden verklaard? En op welke wijze wordt ten aanzien van de billigheid van de nieuwe tariefstelling in verantwoording en terugkoppeling voorzien? Dat zijn de drie vragen. Dank u voorzitter. Dank u wel. Dan gaan wij over naar de portefeuillehouder, de heer Meijer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, het gaat geen hamerstuk worden, denk ik, als ik u zo beluister... Um, dan zal ik hem eens even gaan aanvliegen. Ja, ik ga eens even dwars door elkaar. Mevrouw Keurensson, u stelt de meest aardige vraag. Is er een alternatief? Ja, dat is er. We kunnen het zelf gaan doen. We kunnen aansluiten bij een ander archief in Nederland. Je moet wel allemaal eisen voldoen. U heeft een stuk gezien dat dan de kosten gaan verdubbelen. Dan wordt het niet 68% maar 200, 300% hoger. Of 400, 500%, meneer Bouwberg-Wilson. En uw vraag is volgens mij eigenlijk, is er een aantrekkelijker ander, alternatief? En het antwoord daarop is nee, wat wij kunnen zien. Want ook wij hebben daar in die zin over nagedacht. Daarom vlieg ik hem even zo aan. Um, Meneer Metters, kunnen we extra korting krijgen? Ja, ja, <laughs> nee, gewoon een leuke vraag, een leuke vraag. Ja, nee, ik, ik ga ook bij elke vraag ook diezelfde een andere kwalificatie geven. Dus uh, we hebben de aardige vraag gehad. Een leuke vraag is dit. Uh, uh, het antwoord is nee, omdat. Uh, wij kopen in. We hebben een inkooprelatie met het Noord-Hollandse Archief. Want dat is een gemeenschappelijke regeling van een aantal uh, gemeenten. Vooral Haarlem en Velsen zijn daarin leidend. En eigenlijk had ik verwacht van u allen dat u zou zeggen... ...wat fijn dat wij heel lang... ...heel lang, heel heel lang... ...voor een absoluut buitengewoon schappelijk tariefje... ...de kosten hebben gedaan. Want dat is de conclusie. Er is nu een geobjectiveerd stelsel ontwikkeld... ...waarin de lasten zijn verdeeld. Ik benoem het maar even, want zo reëel moet je ook zijn... ...en zo ken ik u ook, dat u dat zich dat ook beseft. Uh, maar ik leid het antwoord naar meneer Metters iets uitgebreider in. Nou, de financiële posities van die gemeenten... ...want die zijn die gemeenschappelijke regeling... Uh, ...ik denk dat ze best wel uh, fatsoenlijk zijn... ...maar daar kun je over discussiëren. Nou, twee antwoorden op twee leuke vragen. We gaan naar mevrouw van der Veld. Een innemende vraag. <laughs> innemende vragen, kan ik wel zeggen. Want inderdaad, het is een stevig bedrag en een stevige verhoging. En ja, landelijk gezien doet het Noord-Hollandse Archief het knap. Buitengewoon knap. Want u ziet dat wij verreweg de laatste zijn. En dan praat je niet over 10% verschil, maar gauw over 100-200%. Ik geef het u maar mee. En ja, het wordt in de voorjaarsnota verwerkt en niet in de najaarsnota, want dit wisten we al. En u kennende, wilt u dat ook gelijk verwerkt zien, dus dat hebben we gedaan. Dat kunt u morgen teruglezen. En nee, analoog blijft voorlopig en gaat maar heel langzaam weglopen, omdat... De stukken van de laatste jaren zijn al gedigitaliseerd voor zover dat kan. En voor zover daar een waarde aan zit, er zit ook een culturele waarde in, blijven die stukken gewoon intact. En die blijven in die grote hoeveelheden vierkante meters opgeslagen en geconditioneerd en toegankelijk voor iedereen. En ook digitaal, want dat is het grote voordeel. Het is allemaal toegankelijk voor iedereen en dat is een onbetaalbare waarde. Dat krijg je zelf niet zo georganiseerd. Dan meneer Bouwberg-Wilson. Nou, dat is een technische vraag. U heeft zelf al de uh, kwalificatie gegeven, die neem ik over. Met dank. Het zijn er ook drie. Uh, u zult ongetwijfeld die berekening goed hebben gedaan. Ik heb net al gezegd, is het kostendekkend? Nee, het is een ander stelsel. Het is gebaseerd op een gelijke verdeling qua